Wie content maakt, moet slim zijn. Of het nu gaat om teksten, vormgeving, foto's, video of muziek. Wil je een groot publiek bereiken en een redelijke boterham verdienen, dan is internet zowel je vriend als je vijand. De beste overlevingskansen heb je als je je aanpast. Dit is een verslag van de bijeenkomst Survival of the Fittest Content Makers. Op 15 februari 2008 in Seeds to Meet, Utrecht. Moet de reclame alle content gaan sponsoren, zoals bij de commerciële televisie en de gratis dagbladen, of zijn er andere oplossingen? Moet je het als schrijver voortaan maar hebben van presentaties, als band van je optredens en je merchandise, als je met je eigenlijke content geen droog brood meer kunt verdienen? Kunnen auteursrechtenorganisaties en uitgeverijen ons nog wel beschermen? En tegen welke offers mogen ze dat van ons doen? En hoe zal de markt zich verder ontwikkelen? De digitale revolutie heeft de wereld van de content drastisch veranderd. We kunnen de bril van de bedreigingen opzetten. Dan zien we dit. Alle content die gedigitaliseerd kan worden, wordt gemakkelijk kopieerbaar. Het internet biedt vervolgens laagdrempelige mogelijkheden voor distributie. Een voorbeeld. Tegenwoordig kan de ene eindgebruiker gemakkelijk via het internet een kopie van een speelfilm bezorgen bij een andere eindgebruiker. De filmmaker blijft ondertussen met lege handen staan. Dankzij de nu beschikbare technologieën kunnen promoteurs daadwerkelijk concurrenten zijn van de professionals. Ze beschikken over dezelfde of bijna dezelfde kwaliteit gereedschap en internet is voor hen een distributiekanaal zonder drempels. En zo kan het zijn dat een fanzine echt abonnees gaat kosten aan een oldschool tijdschrift. En de media maken soms gebruik van foto's van amateurs in plaats van beelden van professionals. Dan is er de info tsunami die ervoor zorgt dat de eindgebruiker kan vissen in een grote vijver met content. Bij dat grote aanbod kan de prijs zomaar dalen. Gratis informatie is de trend. Bovendien, probeer maar eens zichtbaar te worden voor die eindgebruiker. Die eindgebruiker ziet ook niet altijd hoe goed een tekst, een foto of een film gemaakt is. Of hij heeft er zelfs lak aan. Dat YouTube-filmpje van de buurvrouw is net zo grappig als een aflevering van Faulty Towers waar maandenlang aan gewerkt is. Contentmakers krijgen nauwelijks nog de kans hun product goed te introduceren. De eindgebruiker beslist in 7 seconds. En tot slot maalt het publiek nauwelijks nog om het auteursrecht, dat toch onder andere bedoeld is om contentmakers te beschermen. Maar we kunnen ook een wat meer roze bril opzetten. En dan zien we ook wat anders. Contentmakers beschikken over nieuwe gereedschappen die het produceren van werk gemakkelijker en goedkoper maken. Een muzikant hoeft niet dagenlang een dure studio te huren om op professionele wijze een muziekstuk op te nemen. Een tekstschrijver spreekt met spraakerkenningssoftware razendsnel zijn tikwerk in en de fotograaf hoeft geen rolletjes meer te ontwikkelen. Internet kan ook een geweldig nieuw distributiekanaal zijn. Geflankeerd door gebruiksvriendelijke programma's voor advertenties en affiliate marketing, kan de contentmaker gemakkelijk zelf wat inkomsten genereren. Nieuwe technologieën bieden ook nieuwe productiemodellen. Zo biedt Lulu printing on demand voor kleine oplagen boeken en brochures. We kunnen nu ook kleine niches gericht gaan bedienen. Ten slotte kan content gemakkelijk worden hergebruikt, eventueel in geremixte vorm of via syndicatie. In de oude rolverdeling op het content toneel is de traditionele uitgever de regisseur. Hij bepaalt wat er gemaakt wordt en hoe. Achteraan in de rij mag de contentmaker zijn hand ophouden voor de laatste percentages die overblijven in het hele proces dat de content bij de eindgebruiker brengt. De digitale revolutie biedt nu de contentmaker de mogelijkheid om de regie in eigen handen te nemen. Erwin Blom trekt de vergelijking met Punk. Doe het zelf, bepaal je eigen regels. Radiohead verkoopt zelf een nieuw album op internet en laat eindgebruikers zelf de prijs bepalen. Auteurs als Alexander Kjellroef van Happy Hour is 9 to 5 en André Merisson van Zin geven hun boeken zelf uit en talloze webloggers bepalen zelf hoe ze met hun content willen verdienen. En de achterblijvers? Misschien vergeten zij de gouden regel van Darwin... Degene die zich het best kan aanpassen aan veranderende omstandigheden, heeft de meeste kansen om te overleven. Het gaat hier kortom om de survival of the fittest contentmakers. De boodschap is dus: neem de regie in eigen handen. De regie in eigen handen nemen wil niet zeggen dat je als contentmaker per se alles zelf moet doen. Tussen content en eindgebruiker gebeurt nogal wat. De contentmaker moet zich afvragen welke elementen uit dat traject hij zelf gaat doen en welke hij liever uitbesteedt. Dat heeft te maken met motivatie en kwaliteiten. Ben je sterk in marketing en vind je het leuk? Doe het dan zelf. Zo niet, laat het een ander doen. En dat geldt ook voor de professionele begeleiding bij de inhoud. Je kunt je werk uitbesteden aan een eindredacteur, een producer of misschien wel een photoshopper. En ook voor distributie en juridische bescherming Kun je diensten inkopen? Vraag je ook af in hoeverre je een kunstenaar en ambachtsman bent of juist een ondernemer en wat is daarin je balans? Wil je alleen maar de volledige vrijheid om je eigen ding te doen of wil je samen met een opdrachtgever een interessant traject vormgeven? Durf je investeringsrisico's te nemen of juist niet? Vanuit deze ideeën is de uitgever van de toekomst een dienstverlener. Een facilitair bedrijf dat maatwerk levert aan de klant die Contentmaker heet. Als je de regie in eigen handen neemt, wordt de vraag nog belangrijker wat je netto content eigenlijk waard is. Ik bedoel met dat begrip de waarde van je inhoud voor de eindgebruiker. En dan zonder alles eromheen: investeringsrisico, distributie, bescherming, verpakking en facturering. Is waarde alleen uit te drukken in geld? Misschien niet. Is die waarde gekoppeld aan de tijd die de contentmaker heeft geïnvesteerd? Nee, een geniale foto kan in een minuut gemaakt zijn, maar kan ook dagen van voorbereiding kosten. Is het de waarde die de eindgebruiker ervaart bij het tot zich nemen van de content? Dat speelt een rol, zoals je hebt gezien in het voorbeeld van Radiohead. Maar werkt die manier van verzilveren altijd? mag je waarde afzetten tegen de concessies die je als maker moet doen, ofwel, hoe vervelender de klus, hoe meer ik vraag. Nee, content die niet met plezier gemaakt is, valt al snel door de mand. Een interessant punt is de vraag of content eigenlijk wel intrinsieke waarde heeft, of dat die waarde pas ontstaat op een bepaald moment in een bepaalde context. Zoals de krant van gisteren niets waard is, de krant van vandaag een euro waard is, ...en de krant van morgen een vermogen. Waarde wordt dan bijvoorbeeld gecreëerd door een gemak. Een nummer in iTunes kan 99 eurocent kosten... ...omdat het direct beschikbaar is op het moment dat de eindgebruiker er behoefte aan heeft. Anderen bewijzen het door teksten gratis voor iedereen beschikbaar te maken op het internet... ...en toch te verdienen aan de boeken waarin deze teksten verzameld zijn. Het gaat dan om de beleving van de drager... En natuurlijk ook het gemak. Iets anders. In de nieuwe economie verhoogt authenticiteit de marktwaarde van de contentmaker. Of dat nu een ondernemer of een kunstenaar is. Mede door te publiceren op het web laat je die authenticiteit zien. Publiceren is dan investeren in je marktwaarde. En nog iets. Wanneer wordt waarde eigenlijk door wie bepaald? Is dat vooraf door een offerte, een abonnement of een concertkaartje? Of is dat achteraf? door royalties, wat de eindgebruiker wil doneren, of door de eerder beschreven spin-off, waarbij bijvoorbeeld een weblog je marktwaarde vergroot als spreker en je een liedje op internet kunt zetten om je marktwaarde als podiumartiest te vergroten. Contentmakers die de regie in eigen handen nemen worden ondernemers en ondernemers zoeken niches en bedenken daarbij unieke constructies om te verdienen aan hun product of dienst. Dat is de grote opdracht om te overleven als fittest contentmaker. Creativiteit en lef zijn dan belangrijke voorwaarden. In deze met informatie overladen cultuur moet je opvallen. Voor een kleine, zelfstandige contentmaker is dat niet altijd gemakkelijk. Maar ach, if you ain't got the money to advertise, you can always raise a scandal. Zo zongen de Wolfbeens al in een nummer You Can't Heat the Ceiling. Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij de bijdrage in de bijeenkomst Survival of the fittest content makers van Laura Babelijovski, Huub Koch, Erno Hannink, Sanne Roemen, Arnoud Engelfried, Marco Raaphorst en Henk-Jan Winkeldermaat. Mijn naam is Erno Meiland. Alles kan altijd beter. www.ernomeiland.com.